Apropos. Apropos. Cultuur op Radio Scorpio. Het is er dan toch nog van gekomen, de winter is in het land. En eigenlijk zijn we daarbij bij Apropos niet trouwig om. Want nu hebt u er nog een reden bij om naar ons programma te luisteren. Stop dus waar u mee bezig bent, nestel u in uw favoriete zetel, wikkel een dekentje om je heen en zet je schrap voor Apropos. Het is vandaag Gedichtendag en om die simpele reden brengen we u tijdens deze uitzending enkele mooie stukjes poëzie. proberen al twee weken de Leuvense dichter Charles Ducal in de studio te krijgen. Hoe konden we ooit vermoeden dat hij ook echt de Herman de Koningprijs zou winnen? Een dikke proficiat van apropos. En om deze heugelijke dag voor de poëzie op gepaste, apropos wijze in te zetten, brengt onze huisdichter Philippe u een gedicht naar aanleiding van deze speciale dag. Dag Philippe. Hallo, hallo. Het is voor jou een hoogdag, denk ik? Uiteraard, uiteraard. Ja, wij zijn dan ook heel benieuwd wat er uit jouw pen is gevloeid. Oké, okay. het uh, is geritelt Gedichtedag 2007. Ja. Weer Gedichtedag. Iedereen in de weer. Weer weer leren schrijven woorden. Ik scrabbel dubbele woordwaarden. Vlot uit de pen die niet van mij is. Ik pik geletters de virtualiteit in hopen op een lezer. Geen les. Schokkelend lettergrepen en chocolade-repen grijpen de macht. Hoera! Hazelnoten worden verkracht. Hoera! Zij doen me lusten en zingen. Verdrijven het denken en soezden me roomslags de slaap. In. In. In. In. In. in. Ik tel de schapen in Baskerville en stak Cerberus' hokkenbrand. Waarom? Vraagt u. Ik moet me toch warmen? Dacht de dichter. En die zat in mij. Nee, ook die nacht. Zelfs die nacht. Zelfs die nacht. Want mijn cyberletters zeggen niets meer dan wat woorden naar elkaar. Na elkaar. Na elkaar. Na elkaar. Nektar. Zoete woorden. Woorden, oorden van genot. Dankjewel, Filip. Dat is graag gedaan. En wat staat er nog op het programma vanavond voor jou? Uh, er staan nog twee optredens in Antwerpen uh, op het programma. Uh, vandaar ook live van op de Groenplaats in Antwerpen. Uh, en uh, we gaan daar ook nog een aantal andere dichters uh, beluisteren en bekijken. Uh, Oké. Okay. Dat Antwerpen ook boekenstad is uiteraard. Ja. Dan wens ik jou daar heel veel plezier. Oké, okay, nog een fantastische uitzending. Ja, dag. Dag. In deze apropos willen we u een beeld schetsen van het hedendaagse poëzielandschap in Vlaanderen. We focussen ons daarvoor op de relatie tussen taal en muziek in de poëzie van het begin van deze 21e eeuw. Al sinds de tweede helft van de 20e eeuw hebben het muzikale en het talige een hechte band. Die relatie werd nog meer gestimuleerd door de manier van uitvoeren en door nieuwe bevindingen binnen de linguistiek. Als we beginnen bij het begin, dan moeten we eerst en vooral stilstaan bij het uiveren van Paul van Ostaaien. Hij gaf in de 20e eeuw de aanzetten tot, het sonore, tot de sonore en experimentele poëzie in Vlaanderen. Zelf haalde hij de, dicht, haalde hij de mosterd bij de Russische avant-garde-dichters van begin 20e eeuw. Net zoals zij ging hij op zoek naar een nieuwe taal en nieuwe expressies. Op zijn beurt is Van Ostaje ook vandaag een inspiratiebron voor vele dichters. Zijn werk is nog steeds zeer actueel. Zo brengen Jelle Meander en Maya Jantar u in het volgende fragment hun versie van Bezette Stad. Het prachtige visuele gedicht hebben zij in een nieuw grafisch kleedje gestoken. Ze brengen het voor u op hen op de hun eigen originele manier. Visie, mars, luik, hortieren, mars, hortieren. Boegen, doobies mijn stieren, Boegen, mijn liebes boegen. Al die zie, de filet van in dag en in nacht door Brussel. armee van Gluck. Chef, chef een Zeppelin kruipt de houden kelder in. Eins zwei eins zwei, eins, zwei, eins, zwei, Bruisies, Bruisies, Mars, martieren. Wij staan, mijn broer, les hommes op Het vlakkerend land, de verre toren en de laïne brand. De zakkaden van het vertrapte leger. De masochistische Mars, de debacle. Het stof van de zomer... Het slijk van de herfst. De Hanse Landweg. 200 RK-automobielen. Gekloven. Nacht door 200 auto's. 200 CD. En duizend plaatsen van schrapnels. Om de lage toren die vring in de... BAM! En de vluchtenden, de eindeloze stoetervluchten. En de koeien die het verdomd vervelend vinden. En de meeverhuisde luizen. En dat alles. En dat alles Tot het morgen werd. Poepje. Doe mijn mijn stieren, Het stap van de stad. De forten zullen houden, zullen vallen, zullen houden, zullen vallen. Het stappen van de stad in angst wazende begeren. De, de militairhoeren trekken zich terug om de versterkte stad. Alle hoeren uit het gehele land en dat marcheert, dat doet de truc langs de boulevards, de bonte boulevards, de wenende boulevards, in de avond pruis blauw, licht van witte renaars, van en de rode renaars, angst en beheerden. Wat brengt morgen de dagbladventers forten zullen houden? Zwaar bedreigde, tot de laatste verdierende stad Licht zit in het lichaam, bleek een vale poel In de avond pruis is blauw Het gevaar staat, de tijd staat, hij, hun De tijd staat, de ruimte, stil Tot het Knalt, knal, knal, knippen, kletter Kletteren, kletter knallen luchtverplaatsing in Zuidmajor en Contrapunt, vluchtverplaatsing in Zuidmajor Bommen knallen en de obus bust zich In een huis in records, huis in vlam Vrakken van vlam, voor maan, maan, voor de vlam Klam, maan Kom, de stad staat stil. Zo is de stad door. De seed werden de recorden. en staan alle dansers boven hun dolle ronde. Dan zijn wij of spelen wij een macaberspel. Het salonproduct van de 18e eeuw. Enkel de Obus is positief. Stad, Schouwburg, Galekijns. Comeer van Halley, beleggen de stad. Spoeten we hier nog 15 minuten juist. Toen hoeft de Pipette-generaal's De Patriot en de Dummymon. De kippenvlees van de Dummymon. is geen reclame. Dat is geen satijn. Is geen zeiden "Mori, dat is kippenvlees van de Obus. Spijsje, Pipi, de laafdarigheid. De Obus en vallen val, val, van, vallen van. Druppel. Canonkooitjes. Sophia, sofia, Sophia, Sophia. Kaddervlucht van een bordel. Balotterende borsten, voetbalbuis. Til hot zilver, voile, mimi, manon, pailletten en tanden. De patrona en grand soirée. Men heeft niet de tijd zich om te kleden. De obis valt zonder. Een client, madame, voyons! In de kelder bibbert het vlees kiloachtig. Bibberen borsten, beven, buiken, rillen, dijnen, schmingbeken op vetmoenen vol vrees. En de potsierlijke Oosterse pracht til pailletten, vooruitgang van de wetenschap, tanden. Ditmaal goud en plomp. Gabriel Camier heeft geen poen te vluchten. Tailleur te ouderwets. Trimmen uitgesloten. Ah, c'est la merde, merde pour le bosch. merde pour tout le monde. De lange Irene heeft het bijzonder koud. Zilveren slangen, massen, pas op voor de rattenbordel. bordel. Wel! Kippen drukken zich top het huis, even aan en verlaten piano. Profiteur de bonjour. Oh, si vous voulez l'amour, c'est le moment qui, nu, Autorennen, vliegende, een groeien vlucht, groen door de stad, groen pijlen, brieven, vlakken ouders te eten, de zakken, mensen, dag beesten, vertrek, vertrek, vertrappen. maar zo is mars. Stappen drinken de straat, doorscheiden stappen drinken, doorheid, stappen, stappen, stappen, stappen, stappen, kavardamilen, verroeste kanonnen, makabberdans, dan de ribben klappen en de ribben bekletten, kassen vallen en Vallen maradeurs in huizen, lichten aan autobus, kunnen aan en alle stukken van waarde. Rammen, vriemen, vluchten, vertrapte legers, stromen auto's, schillend heel licht, autobus, autom, gym, starre straat, wagens, wagens, kessons, machine, machineweren, kanonnen, knarsen, knoken, rammelen, ribben, vluchten, vriemen, gillende strootels, gillen, sirenen, lichten, streek, in, stroperen, nacht, hordel, liggen, lijken, vlak om de stad, be, armen, benen, wie, weng, ar Nee, voor, uh, verhad men niet iets bij de verdedigingslinie? Niet de koning, de eerste soldaat, de eerste loperaar, toujours la, of zijn staalhem. Hot, hot, misschien verhad men de koning of zijn staalhem. En morgen wordt hij gekikt met staalhem voor nieuwe post, heel zeeziekten, te is er mee eens. Ik ben. dag, reis. groeien van exode. salu, bedreigde stad. Het heel langs het Noorden-Jaarmarkt, carousel, mensen en dingen, kinderwagen, hoedendoos, lampen, uren. Hetzelfde ding, is dit volk van God verlaten. De hoeren vergeten te trimmen. Zij vluchten enkel als men niet beide kan vluchten en trimmen. Maar de voorzitter van de Istaminetbond redt de eer zijn hoge goed en zijn drie kleurs sharp. Eendracht maakt macht. Dieu protège les Istaminés. Zilveren letters, de stoel ziet uit. Salante. Je kan op de koppen lopen, kon men dat niet ook symbolisch? Stappen, kilometer tellen, kilogram, kiloliter, kilowatt, kilowatt, kilowatt. kilowatt. Wordt hmm. weinig gebruikt. Roem van Nederland. Quatta is de ruiter en twee trompen en tweede wit. Mij werd gestolen BSA. Birmingham Small Arms. Tree Fuzzy. Een prachtstuk, trots van mijn familie. Altijd kinderwagen, hoedendoos, lampenglas, zuigeling, voor... Ex. <laughs> Altijd mensen. Zonderling marionettenspel van Hotte de Vader of van Siderius voor astrologen. Vluchten de mormo's, vluchten mensen, Vluchtend leger. De drie leeft in een vluchten. Je kan aan en de boer verslagen leger, zegevierend leven van alle zijde mensen om de stad, lege stad lange mensen wegen, zeg mijn maar liedjes, of ik zal je zeggen of in de stad verliefd, of won, maar, moorderen poepje, doe mijn liebes poepje privaatdocenten, Darwis, bewijskopen heel de provincie, pommer, lummels oberleutnant leutnant, superfiel, poepje niet meer poepje, Eins, twee een, twee, een, twee Eins, <laughs> twee, drie! Wat Werd het? Weer had donderwetter? Weer had dat gewaagd? Eins, twee, eins, twee, eins, twee. Keizer, niet de motorrenner. God met ons. God met ons. Aan de overzijde van de stroom ligt Parijs. Cultuur, tradition, de Voulens. Spass en es lebe der keizer. Der Jute Jood. Vertrapt. Mars. Exode. Zie! Dit was Bezette stad in een versie van Jelle Meander en Maya Jantar. Ook een ander gedicht van Van Ostaille, Melope, is nog steeds brandend actueel en modern. Wij laten nu twee versies horen. De eerste door Peter Holvoet Hansen en de Antwerpse groep The Chocolate Lovers. En de tweede versie heeft het poëzieforum Parlando naar aanleiding van deze gedichtedag samengesteld. de vorm van deze gedichten niet uit de lucht kwam vallen, is duidelijk. In het begin in het Rusland van begin 20e eeuw waren de Russische avant-garde-dichters op zoek naar een nieuwe taal, een nieuwe manier van expressie. Een van de bekendste uit deze generatie is Lepnikov. Zijn voorbeeld, zijn werk, zindert nog steeds na bij zij die zich bezighouden met sonore en polyfone poëzie. Hugo Ball is niet-Russisch, maar hij hoort zeker thuis in dit lijstje. Deze Dada-dichter maakte met Caraway een van de meest bekende nonsensicale geluidsgedichten. Op de opname hoor je Mary Osmond, die tijdens een Amerikaanse tv-show dit gedicht moest voorlezen. Haar gezicht daarbij meteen naar de camera draaide en het hele ding uit het hoofd reciteerde en daarmee iedereen verbaasde. High glo blow! Ikorasulo hujju, holaka holala! An logo bang, blago bang, blago bang baso futaka. Ooh ooh ooh ooh ooh ooh Shamba uwalawasa, olobo! An logo bang, blago bang, blago bang baso futaka. Ooh ooh ooh! Shamba uwalawasa. Hierna kunnen we meteen ook luisteren naar de musicaliteit van het Vietnamees bijvoorbeeld. Chi Trong Nguyen, een wiskundige en filosoof met een meest onmogelijke naam, is steeds op zoek naar een thuis. Sinds 1969 leeft hij in Duitsland als banneling. Leegte en tijd zijn steeds weerkerende onderwerpen en onderzoeksgebieden in zijn werk. We luisteren naar een voorbeeld. het middaguur beveelt. De haven ligt vol, volk slentert op geschoeide grond. Een gier duikt uit zijn horst met een vleugelslag zo zwaar als het aanhoudend gerochel van een man in de verte. Schepen drijven samen, rompen tegeneen. Het water blauw en vuil, palen blinken onder kleurloos vernis. Olie op de rompen. Rond lege tafels ijzeren stoelen. Met siersels van welleer. Alles rust. De masten omhoog zonder zeil, kabels erover en draden van telecommunicatie, verstrengeld bovenpannen. zonder zeil. Kabels erover. En draden van telecommunicatie verstrengeld boven pannendaken. De lucht is blauw en ijl. Nieuw. Taal is gestold. Het middaguur beveelt. We zijn heel diep uit het fort afgedaald. De stenen zijn meer waard dan ijzer dat we hebben gesmeed. Boven kunnen we niet meer. Laat ons het hier proberen. Plassen zijn fris. De tafel gedekt in blauw en wit. Boten varen in en uit zonder gunsten van de wind. De waan is nog onmetelijker dan de roerloze lucht die we ademen. Oorverdovende knallen. De zinnen zoeken iets anders dat er niet was. Wat een stank. Een jonge verkoper met sombere ogen verslonden door zijn stripverhaal. De kar met de doze potten, warrig geschrankt, gestapeld, met noten vol, staat ernaast, afwezig te wachten. We vatten, de teken, we vatten de tekenen niet meer, we zijn onszelf erdoor kwijtgeraakt. Het middaguur beveelt, je moet leven. Het leven telen, zoals een meesterhovenier de roos teelt na, naar het nog vermoeide levenseinde toe. Vraag, het, vraag niet of de vissen nog zwemmen in de zee, want we zijn echt niet beter. Laat staan, verschillend. We geloven alleen maar dat de hemel elders niet eilig is dat er elders mist is en nog wolken. Ede is in het brein of in het boek, misschien is het, het, misschien is het hetzelfde. In de woestijn is er geen appel. Waar geen mensen zijn, daar schijnt er geen licht. Zoals, zoals de dooltocht draagt de vruchten. Wij dragen vele dingen, altijd meer dingen, op en in ons mee. U bent veel verder geraakt dan ik, blinde zanger. De haven is vol, voller nog, de tijd beveelt. Van Vietnam naar Chili, want als we de stille oceaan oversteken, komen we bij Sergio Badillo Castilla terecht, de stichter van het transrealisme. Ook hier is tijd een essentieel onderdeel in het werk, of beter de vervormde tijdslijn. Het transrealisme bekijkt de wereld los van tijd en plaats. De dichter kijkt met facetogen door tijd, plaats en geschiedenis heen. Locaties en persoonlijke gebeurtenissen worden getransponeerd in tijd en ruimte. We luisteren naar een voorbeeldje. Ogenblikkig moment. Aan het eind van deze lange reis blijft de beweging van mijn lichaam gevuld met energie. Een lege traan loopt langs mijn wangen en lost schijnbaar op in de bodem. Een steengroeven is de voorouder van dit huis, denk ik, en ik vergis me. Het is er altijd al geweest en het was hier al miljoenen jaren, als een door magma achter gelaten subtiliteit. Ondertussen suggereert de boosaardig boza glimlachende schim speeksel in mijn tromoflies. En een hees woord in de lucht gefluisterd met liefde. En ik luister, nakomelingen, de beste vruchten van die blonde die ik mijn hele leven heb lief, lief gehad. Haar waarheid is tegelijk mijn twijfel. En haar breken de loods voor hoogvluchtende vliegers. Zij wachtend op mij in het logement en ik op mijn eigen geboorte. En op een welbepaald wel bepaald maf moment met einddatum en verbeurtverklaarde clausulen in kluis. Enkele gevleugelde acrobaten en langbenige vogels leggen hun creaturen afhankelijk van het ogenblikkig vacuüm. Zeg hem van me weg te blijven, want mijn kracht verzwakt. De vrouwelijke schim met bozadige glimlach suggereert opnieuw speeksel in mijn trommelvlies. En een hees woord gefluisterd in de lucht met liefde en ik luister nakomelingen. Ik doezel in de warmte van jouw oksels. Echter, terwijl ik slaap, voelt mijn, li mijn lichaamsschaarsheid zich aan jouw adem. Ik kan jou niet langer meer merken. En van Vietnam terug naar hier. In de nieuwe reeks, die concerten met hedendaagse composities hier in Leuven, wordt op 21 februari het muziektheaterstuk Al Amin Dada gepresenteerd. De basis is een nieuwe compositie van de dit jaar 75 jaar geworden componist Lucien Goethals. Het libretto is van Jelle Meander, die we deze uitzending al eerder hoorden. Het is een surrealistisch droomdicht, omtrent het bizarre leven van de Oegandese oud-dictator Idi Amin. Je krijgt van ons alvast een voorsmaakje. Al-Amin, tada. Obote Afudi. De savail, de kondos, de kakerlak, de katans. Obote afoode. De multimachtes. Yo al-Amin, we too want to be safe. Yo al-Amin. Kuva aka kufa takako. Kuwa kakuva kuva da. Takokuwa kuta. Mmm. Diosi ishi you big daddy. Decento mil, setenta mil. Is my sister da. My sister da da, you da da. Go, go. Go, go. Mmm. A monococica, mabambo, bubuamo, cocala, and mono, bubuta, iquano kotangi la coco, and mono, y cuba, kikoco, a monococica, mabambo, buquamo, cocala, and kubuta ivana, kutangi la coco, a mono, cuba, coco, a monococica, mabambo, buquamo, cocala, emono kubuta ivana, kutangi la coco, and mono, cuba, coco, m the marabu, the shushu, the zebu, the doodoo it's Mmm, paumf, duntada, Dada, paumf, pumph! Nar Meka! Nar Shongololobar! With tonight the NTB Air Force Band! See yourself, sound. Mmm, the cento mille, seventa mille! Corps Diplomatique in Roche, Kazmir! Bangwan, Sangamalak, and Katu! Off with their hats! Bangwa malaka, and sang a katu, alba scura de la tierra. And bangwa malaka, katu, niets is sneller than Malaka, bangwa and sang katu, off with their heads. Malaka, bangwa and sang katu. Mmm. Tempora, mbundo simundo, mundo in fuku nibula di solus pitoto iris. Mmm. The muti machte, speak daddy. The muti is dada. The mooty is big, is daddy. Tada is to the want to stay safe? Mmm. The kakelak, the baobab, the kuifkraanvogel, the losse koe, the mao mao. Basanti, Basanti. Mmm. Muzungu, the kokosa bete. Muzungu, matola ro koku. Muzungu, mm. shiti walasht. Muzungu, wa kokosa Muzungu, the Zungo. Mm. Go go big daddy, Go go putzi, dat was Zongo, de pilsener, de kakerlak, de 300.000, koko Go Go big data, koko mm. is kringe, wat kun Go go pasen? Mm. Bana bedo, muzongo, bana bedo, muzongo, ik weet het, ik weet Yo zoongo. Yo gecko. yo big tada. Go ta. Hmm. Ba Off with their heads. Say yourself. Tada. Soup. Tada. gumbo, gumbo, Big kitchen stuff. Tada. Hmm. The savail. The condos. The baobab. Temporam bundus imundufuirin fuku nibuladis. Solus bitoto eris. Opote of foodie. 70.000, 100.000. 60 mile, kuva aka kuvu takaku, kuta. Kabaka yeka! reporter Catharina heeft deze week niet stilgezeten. Ze stak haar microfoon onder de neus van een wel heel grote theaterman, Johan Heldenberg. Hij vertelde haar over zijn nieuwste spruit, Trouwfeesten en Processen. Ik ben Johan Heldenberg en ik speel Max in de voorstelling, Trouwfeesten en Processen. De volledige titel is Trouwfeesten, Processen, Vuiloeren en Bedriegers, Slechte Ouders... Vieze kinders enzovoorts tot het einde der tijden of zoiets in die naar. Allemaal is welkom! Wat is wat de De titel dekt volledig de lading. Het gaat over een jong, Jolande, die gaat stoppen en trouwen. En uh, haar kindje van 9 jaar die daar niet gelukkig om is. En, Iemand die bij haar bijwoont, die er ook niet gelukkig om is, maar haar vrienden en ex waaronder mijn personage, dokter Max, uh, vindt vind dat fantastisch. En ondertussen loopt er ook een meisje rond die Estelle heet en dat blijkt dan de lang verloren dochter van mijn personage te zijn. En dan is er ook nog Sasha en die is verliefd op dat meisje natuurlijk, terwijl hij al getrouwd is. Dus een kluwen van intriges en, uh, en dat zorgt voor een hopelijk uh, ontroerende en grappige voorstelling. Mijn hazen. <lacht> ik heb een ooit aan mijn huis gaan ontploffen. Het is verzekerd niet. Een twee maanden zal het te goed zijn, moest er een keer iemand kunnen komen. Kijken. Ik wist niet dat ik gerust ben. We gaan dat niet doen, Estelle. Nee, Estelle, beter van niet. Ik ben een vaak mens Estelle. Wie weet hoe dat daar boven allemaal uitsteken. <lacht> ik ben een vrouw de Ik kijk een boom. Ik heb... Dat Arne werkt is Arne begint altijd met een titel en de titel was Trouwfeesten en processen en dan beginnen wij te improviseren. We weten als we beginnen dan weten we niet waarover dat gaat gaan. We hebben nog geen personages, we hebben nog geen naam. Dan zoeken we foto's. Dan zoeken we een personage dat we graag zouden willen spelen of zo, dat ons intrigeert van die foto's of zo. Deze keer hebben we vooral foto's van Juan colon gebruikt, een, een fotograaf uit Barcelona. En wat daar wel vast stond is dat, dat Marieke Pinot een hoer op haar retour zou spelen. Dat stond al vast, maar voor de rest stond alles open. En ik heb er dus voor gekozen om uh, een oudere heer te spelen, ook om eens um, iets anders te doen dan wat ik normaal bij Arne doe. Dat is, normaal speel ik bij Arne uh, Johnny's met Panache, ik zal het zo zeggen. En nu speel ik een oude Johnny met Panache. <laughs> Van, van Schoen, om dat theater in Zuidpool te halveren. En, en voordat wij beslissing hebben genomen om Cecilia te vormen, was het de bedoeling dat er een elfkoppig Zigeunerorkest zou meedoen en dat we een heel, heel zigeunerachtige voorstelling zouden maken. Dat zigeunerachtige zit er nog wel een beetje in, zo, uh, in de personages van Jolande, van Sasha, ook van mij. Ik heb ook naar een documentaire gekeken van zo'n rijke zigeunerbaron om mijn bewegingspatronen zo wel een beetje te vinden. En hup, dat personage was geboren. Et maintenant Que vais-je faire Ik denk dat wij alle drie en uh, alle vier eigenlijk met titus erbij een fascinatie hebben voor uh, circus. En dan in het bijzonder voor de clowns, eigenlijk. Dat heeft, dat heeft een ongelofelijke tristesse, vind ik. En plus vind ik de taal daarvan uh, super. Dat gaat naar, naar een, een hele diepe kern of zo. Ja. Er zit een soort gebrek aan pretentie, vind ik, zit, zit daaraan. En, en, en ik kan ook echt niet tegen pretentieus theater, dus uh, voilà. Oh, ik wil gelukkig zijn. Maar ik weet niet hoe hoeveel. lang. ik ga toch trouwen? Het is waar, ik ga trouwen. De grootste bron van inspiratie is zonder enige twijfel onze autobiografie en de biografie van de mensen van de plaats waar we vandaan komen. Dat, zijn, dat is de grootste bron, zonder enige twijfel. En dat vat is nog niet leeg. Ja. Dus, het, is gewoon, het is me ooit gebeurd dat ik mijn vader een tijd niet gezien had en dat ik dan, uh, bij hem op bezoek ging op de plaats waar hij werkte. En die herkende mij gewoon niet. En ik zei, hallo, ja, ik ben Johan. En nog altijd zo niets. Johan Heldenberg. Ah, godverdoe me. En dat blijft bij u of zo op zo'n moment. En dat doet nog altijd een beetje zeer. En dat soort dingen neem ik dan mee in, in mijn improvisatie. Mama, had je betrapt? Ze had je gezien in je kabinet. Je was je eigen op die keurige machine geven Zij wist dat niet. Nee, nee. Ze wisten hoe juist dat zijn verwachtingen was. Niemand wist dat dat met... moment. Ik wil niet dat mijn kind zo opaait. Dat was nog in het begin. Ze wist het. Ze heeft me laten wegmaken, niet? He. Ze heeft Queenie hoe langer getwijfeld? de slechte vader en de verslaafde. Was je content dat je nog terug Het is de dag van mijn leven, kerk. Als er een rode draad is in wat ik doe, is dat ik um, heel hard op zoek ben naar empathie voor het slechte. De mens is niet slecht, de mens is zwak. En ik, heb daar, ik kan daar heel veel uh, empathie sympathie voor opbrengen. Ik kan mij voorstellen dat je, dat je zo in je eigen wereld zit en, en dat kind volledig zijt vergeten en... Uh, en dan ineens staat dat, dat, dat is zoiets van, wat, ja, ik kan me dat voorstellen dat dat gebeurt. En uh, ik kan daar zelfs begrip voor opbrengen. En, en ik vind ook dat meer mensen dat zouden moeten doen, want het wordt zo gemakkelijk gezegd van, uh, dat is een klootzak, nee. Dat is ook wat Arne en Marijke en mij drijft om voorstellingen te maken. Een soort empathie. Als je zelf wil gaan kijken naar het stuk, dan kan dat volgende week in de molens van Orshoven. Het gezelschap speelt er van woensdag tot zaterdag. Kaarten kan je bestellen bij In en Uit Leuven. Uw oren geleidelijk opgewarmd hebben met stukjes poëzie, bent u ongetwijfeld klaar voor het hardere werk in Dakadaka. Daka. Tot volgende week!